In verschillende Amerikaanse steden zijn arrestaties verricht tijdens acties van de Occupy-beweging. In New York werden ruim 240 demonstranten opgepakt en raakten bij confrontaties tussen betogers en de politie. Zeker 17 mensen gewond. Demonstranten hielden een mars door het financiële centrum van de stad. De acties waren bedoeld om stil te staan bij het begin van het protest twee maanden geleden.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 De nabestaanden van vijf mensen die zijn overleden tijdens een maagoperatie hebben excuses gekregen van het schepelenziekenhuis in Emmen. Ook zullen ze zo snel mogelijk een schadevergoeding krijgen. De onderzoeksraad voor Veiligheid oordeelde vorige maand dat het Schepelen te grote risico's nam bij maagverkleiningsoperaties. En voor 1 december moet duidelijk zijn of het koninginnedagfeest van Radio 538 in Amsterdam wordt gehouden en waar. Het radiostation overlegt de komende weken met de gemeente over een alternatief voor het museumplein. Burgemeester van der Laan wil geen grote feesten meer in het centrum omdat hij de veiligheid van de bezoekers niet kan garanderen. En de gemeenteraad steunt hem. Het weer nog nevelig en bewolkt. Later in de middag breekt mogelijk de zon nog even door. Temperatuur 8 tot 11 graden. Dit was het. En... Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de randstad staan files op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidsdam en Hoogmolen 5 kilometer. En op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet. Voor het knopend Benelux staat 4 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie. Bij klopend Benelux is de verbindingsweg naar de A15 richting Europort afgesloten. A8 naar Amsterdam, 4 kilometer voor knopend Koenplein. Op de A9 richting Amstelveen staat 2 kilometer bij knopend Raasdorp. Op de A20 naar Gouda, bij Schiedam, 3 kilometer. En richting Hoek van Holland, daar staat bij Nieuwe Kijk aan de IJssel nog 5 kilometer door een ongeluk. En daar is de rechterreis ook dicht. Op de A28 in de richting Utrecht, bij knooppunt Hoeverlaken, 2 kilometer. En verderop bij Leusden, daar staat een file van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus zandvoort ben jij de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 zenuwachtig fout gaat, moet u het hem echt niet kwaad nemen. Maar uh, het leek me een goed idee om te beginnen met een stuk van uh, Tove Vliet, uh, te laten horen. Tove Vliet, de tennoorsaxe van de geboren in 1922 in Rotterdam, maar vanaf begin jaren 50 gewoonachtig in Zandvoort. En waar hij dus heel veel gespeeld heeft, ook hier en daar en meestal in de kroeg saxofoon uitpakte en voor een biertje ging spelen. Hij was ook graag gezien de gast in uh, caramella, maar vooral was dan Vervliet een van de...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 Tom was de laatste jaren ook van zijn leven, kom je veel in Haarlem. Daar was, in Haarlem werd veel gespeeld natuurlijk in de, in de jazzcorner van Hans Keulen. Maar ook in de kleine oud zat je verschillende kroegen waar steeds weer jam sessies werden gehouden. En daar was ook altijd aanwezig de Ademse tenor, saxofonist Ruud Brink. Ruud uh, is alweer 21 jaar uh, geleden overleden. Maar zijn muziek blijft voortleven. En ik heb hier voor me liggen en daar gaan we nu naar luisteren. Naar een uh, stuk met het Metropoolorkest I Thought About You. En daarna hoort u direct hoort u weer uh, Tove Vliet. met Yesterday. Ik hoor niks niet, meer. Nothing in our minds will always stay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 tie along jerry milken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 Nou, prachtige muziek. We hebben net uh, twee tenoren, drie tenoren gehoord. Tovervriet, Rudy Brink en uh, Harry Verbeken. En uh, ja, er moet er nog natuurlijk eentje bij die uit de buurt komen. Dat is, uh, dat is natuurlijk het ongelofelijke wonderkind op de saxofoon. Uh, hij is inmiddels ook wel in de Ferdinand Povel, de Haarlemmer, die uh, van de zomer de prestigieuze prijs uh, uitgereikt kreeg. Uh, de Boy Edgar prijs.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 brengt. Hè. En er staat een hele vergeten zongeres op, uit de Muiden, Helen Shepard. En uh, dit gaan we nu draaien met Tim Holwerf op gitaar, Eddie Salcius op percussion, Hans Keunen op piano en daarbij ook Fitch op saxofoon. Helen Shepard met Yesterday I Hear It Rain. Today, I heard the rain whispering your name. Asking where you'd gone, it fell softly from the clouds on the side. Zit erop, Adam Spoor en Fred Kroosberg Stelden het eerste uur samen en presenteerden dat Maar u hebt nog een uur van ons te groep Met veel wetenswaardigheden Over uh, alle muzici Die hier in de omgeving Gewoond en gewerkt hebben Maar op dit moment luisteren we natuurlijk Naar een heerlijk nummer Desafinado En uh, wat dacht u? Nee, niet Stenghets Maar het was Colman Hawkins.